...in zes delen gebaseerd op de roman Hungry Hill van Daphne du Maurier. Vijfde deel, tijdvak 1874 tot 1895... Voorzichtig Ik kan hem open doen. Nee, is... Oh, hij is er al. Oh. Hallo, gruuntje. Oh. Hallo, Hel. Hoe gaat het erbij? jou? Hoe is het met dag. jou? Dag, Kitty. Oh, dag, Lisette. Kleine schatpak. Ben jij gegroeid? Ja. Laatjes pakken. Kom hier. Oh, oh. dat ik geen zoon En ik? Natuurlijk, jongens. Oh, wat ben ik blij dat ik weer thuis ben. Ja. Alles oké? Okay? Alles ja. oké. Okay? En moet je ook alles goed? Hoe lang heb je vakantie? Een maand. Half april moet ik pas terug naar eten. Oh, bevalt eten je goed? Heb je het prettig gehad? En moet je hard werken? Alles best. Eten bevalt me uitstekend. En de hoofdstaak is dat ze je vrij laten. Oh. Niemand neemt notitie van je. En dat is prettig. Ik heb een aardige kamer en daar heb ik een paar van mijn schilderstukken opgehangen. Zo, en wat is er hier voor nieuws? Reuzennieuws? nieuws, ja, geweldig nieuws. Je raadt nooit wie vandaag ook thuis komt. Oh, wat? Vader? Ja, de... ja, de... Oh, ja! Wat vader. fijn! Ik heb wat voor vader geschilderd. Ja, ja. En jij, Molly? Jij krijgt ook een schilderstukje van me. Oh. En jij ook, Kitty? Oh. Enig dat vader komt, dan zijn we weer gezellig bij elkaar, hè? Ja, en hel, hel. Vader neemt iemand mee, die weten we niet. Hij schreef zo geheimzinnig, hè? denkt dat het oma is, maar Miss Frost oh, denkt van niet, omdat vader in zijn vorige brief uit Nies schreef dat oma ziek was en uh, in een s -sa -s sanatorium ja, was ja. opgenomen. Nou, dan is er nu misschien weer beter. Oh, ja. Ja, het zou leuk zijn hè, als oma meekwam. Ja, ja. Nou, wie het ook is, oma. het moet in ieder geval een goede bekende van ons zijn, want vader schreef dat er een kamer naast zijn kamer in orde gebracht moest worden. Help! Je bent mager geworden. ja? ja. En eten is geen Miss Frost die me volstelt met lekker eten. Zoals ze jullie hier doen. Oh. Wat is zit, Miss Frost? Oh, ze is boven om alles in orde te maken voor vader en, en onze geheimzinnige gast. Oh, ja. oh, voor je naar je kamer gaat, moet je ons laten zien wat je geschilderd hebt. Ja. Oh, ik ben zo benieuwd wat je gemaakt hebt. Het zit bovenop in de valies. Eh, uh, ja, ik zal het eruit halen. Ja, maar. ik suiker heb ik, suiker heb ik. Lisette, Hel heeft geen suiker voor je meegebracht. Uh. Hier, hier heb je klontje suiker uit de suikerpot. Uh. Ja, op maar. Dit heb ik voor vader geschilderd. Ja. Jullie kent toch wel die foto die ja. gemaakt is van het schilderij van moeder? Ja. Nou, ja. daar heb ik dit miniatuur naar geschilderd. En oh. eten heb ik er dit lijstje bij gekocht. Oh, wat mooi. Het is veel mooier dan de foto. Het is echt moeder zoals ze was. Haar ogen, haar donkere haar. Oh, heel mooi, hè? Wat zou vader daar blij mee zijn? Ik wou de ticket hebben mocht... Ik, ik mama, zien. Hier, kijk maar zingen. Zo zag mama eruit, uit, ah, ah, dit mama? Ja. Ah, Het is verdriet dat, dat Lisette moeder nooit gekend heeft. Als zij niet geboren was... Mooie, mama. Dan ...zou moeder nog geleefd hebben. Mooie, Stil, Hel. Mama. Daar moet je nooit over praten. Zeg... Als vader er is, dan gaan we thee drinken. Ja, en we ja, gebruiken ja, het zilveren theeservies. En ik schenk in. Ja, prachtig. Dat zal een feest zijn. Hier, hier. Molly, dit heb ik voor jou gemaakt. Oh, dat is Klanmeer. Oh, dank je wel, Zaten we nog maar op Ja. Ik verlang zo dik wil staan zo de huis. Oh, ik kook. Je hebt het magnifiek geschilderd. Je kunt alles herkennen. Het terras, het dennenbos in de verte. Alles. En dit is voor jou, Kitty. Voor mij? Mm -mm. Hungry Hill! Kijk toch eens, Molly! Hungry oh, Hill! Je bent een artiest, hè? Oh, nee, dat wel. wil ik niet beweren. Maar ik heb er met hart en ziel aan gewerkt. Ik kan ons oude huis in Doonhaven en Hungry Hill niet vergeten. Nee. En, en hier in ons huis in Londen heb ik me nog niet één ogenblik echt thuis gevoeld. Ik ook niet. Ik voel me altijd vreemd. Maar nu vader weer komt, zullen we het toch weer fijn hebben, hè? Dat zullen we zeker! Daar stopt een rijtuig oh, voor nou. de deur. Dat komt vader zeg. Ja, ja, kijk eens naar achter. Die wagen vol koffers stopt ook. Dat is zeker de bagage van ons logé. Ga mee, kinderen, ja. Is ja, ja, vader er nu? Ja, dat Vader is er. Oh, vader hoor oh, maar. Hoi, oh, vader. Zo, oh, kinderen, daar ben ik dan weer. Hè. Dag, hel, dag, jongen. Adeline, mag ik je eens voorstellen? Dit is nu mijn zoon Hel, waar ik je zoveel van verteld heb. Zo, zo. Ben jij nu Hel? Dag, vader. Zeg eens even, Al. Wat zijn dat nou voor manieren? Kun je niet antwoorden als een dame je begroet? Tussen twee haakjes, je mag je haar wel laten knippen. Dat is veel te lang. Harry, heb jij al orders gegeven voor mijn bagage? Jazeker, daar wordt voor gezorgd. Die twee grote, weinig koffers kunnen wel opgeborgen worden. Die heb ik voorlopig niet nodig. Daar zitten zomerkleren in. Dat regelen we straks wel allemaal. Eerst gaan we thee drinken. Molly, ik snak naar een kop thee. De thee staat klaar, vader. Ik zal inschenken. Oh, dat zal ik wel doen, Polly. Molly... Zij is de oudste. Oh, oh ja, Molly. Hoe oud ben jij ook weer, Molly? Ik ben vijftien jaar, mevrouw. Zo, zo. En jij, Hel? Ik ben veertien, mevrouw. Ach, en dan komt Kitty, nietwaar? En dan de kleine Lisette. Kom eens hier, Lisette. Lisette, je hoeft niet bang te zijn. Ga eens naar die mevrouw toe en geef haar een zoen. Geef geen zoen. Och, helemaal kind. wat loop jij mank. Wat is dat akelen? Ja, ja, dat is heel naar voor het lieve kind. Dan zullen we dadelijk een masseur bij halen, Henry. Die zal haar beentje wat beter maken, hè, Lisette? Uh, het is haar voetje. Ik geloof niet dat er iets aan te doen is. Ze heeft het al vanaf haar geboorte. Daar had je dan veel eerder naar moeten laten kijken, Henry. Ik heb er al verschillende doktoren bij gehaald... maar die zeiden dat er niets aan te doen is. Nog praatjes. Apropos, Henry. Ik wist niet dat jij zoveel hield van Italiaanse primitieven. Hoe heb je ooit zulke schilderijen kunnen kopen... Oh, ik vind die Madonna's met die bleke gezichten stom vervelend. Ze zien er net uit of een biefstuk een buitenlucht ze zo goed zou doen. <laughs> Dat is heel geestig, Edeline. Ja, heb ik gelijk of niet? Ja, ja, zeker. Je hebt gelijk. En uh, kinderen, hoe staat het met de studie? Goed, vader. Kom, ik ga thee schenken. Gaan jullie zitten, kinderen? Zeker. Even een kop thee, omdat jullie vader daarnaast snakt. En dan ga ik alles arrangeren. En vertel eens, Kitty, hoe gaat het met het Frans? Niet best, vader? Oh, de en dat versta ik nog niet. Oh, en jij, Henry, vertelde me nog wel dat je dochters vloeiend hun talen spraken. Ik geloof dat je een beetje hebt opgesneden. Zeg, Hal, uh, zou je die schaal met gebakjes ook eens naar deze kant willen dirigeren? Of ben je van plan ze allemaal alleen op te eten? Oh, pardon. Hal zit weer te dromen, zoals was gewoonlijk. Hmm. Waarschijnlijk bestudeert hij je gezicht, Adeline... ...voor het geval dat hij later je portret wil schilderen. Aha. Hel is het artistieke lid van de familie. Ach, maar in Eton heb je zeker niet veel tijd om te schilderen, wel? Dat gaat nogal. Hij heeft in Eton genoeg vrije tijd, mevrouw. Voor Molly en mij heeft hij prachtige schilderstukjes gemaakt. Ja. Eentje van ons huis in Doenheven. En een van Hungry Hill. Ach, kom. Ja, en voor vader heeft hij ook wat gemaakt. Zo, dat is aardig van jou. Wat is het? Wat stelt dat voor? Och, ik, ik uh... Ik, ik zal het u wel eens laten zien, vader. Het is niet goed genoeg. En ik weet ook niet of u het... Oh, uh, Domkop. Kun je je kopje nog niet beter vasthouden? Kijk uh, er toch eens aan. Molly, Molly, gauw een doek en een bord. Zet het bord onder de tafellaken, anders komt er een doffe plek op de tafel. Hel, als jij kunstschilder wilt worden, moet je een vastere hand hebben, lief. Never mind, Hel. Je hoeft geen gezicht te zetten over een ramp gebeurd is. Vertel eens wat van Eden. Heb je daar aardige vrienden? Ik heb geen vrienden. Is dat nou? Met wie ga je dan om? Met, met, met Brown. Brown? Wat voor een Brown is dat? Doet hij aan sport? Hij doet nergens aan. Oh, dat lijkt me een gezellige kerel. <laughs> ja. Ja, het spijt me alleen dat mijn kinderen niet die glorieuze indruk op je maken waar ik op gehoopt had. Molly zit sip te kijken, Kitty verstaat geen woord Frans... en mijn zoon, een erfgenaam, smijt zijn kop thee over de tafel. En weet van eten niet meer te vertellen dan dat hij daar een zekere Brown heeft leren kennen. Tjuh. Ik buig deemoedig mijn hoofd en vraag je nederig verontschuldiging... voor alles wat ik je in Nice over mijn kinderen heb verteld. Henry, ik zou nu wel eens graag het huis willen zien en naar mijn kamer gaan. Ga maar mee, dan kun je ook kennis maken met Miss Frost, de gouvernante, en met onze brave huishoudster, Mrs. Lester. Maar die drinken nu thee en dan storen we nooit. Wel, wel. Wordt het personeel zo ontzien? Ik zal je eerst je kamer wijzen en dan kunnen we ons respect betuigen aan Miss Frost... en haar het grote nieuws vertellen. Wat het personeel betreft, vanaf dit ogenblik heb jij daar het commando over... ...want ik trek mijn handen nu overal vanaf. <lacht> ga je mee, Adeline? Ik volg je, Harry. <lacht> uh, Molly, stuur jij even die Mrs. Lester bij me. Dan kan ze behelpen met het ordenen van een bagage. Ik zal het Mrs. Lester gaan vragen. Lisette, ga je met me mee? <lacht> ja, Molly. Zeg, help. Wat voor groot nieuws zou vader en Miss Frost gaan vertellen? Ik weet het huis niet. Zeg, zou het niet kunnen zijn uh, dat wij teruggaan naar ons huis, naar Klanmeer hmm. en dat die vrouw dit huis van vader overneemt? Ja. ja, dat zou wel kunnen. Misschien gaan we dan wel met Pasen terug. Want ik heb gehoord dat de familie Bowles, die Klanmeer van vader gehuurd heeft... dan ergens anders heen gaat. Oh. Ik wil niets meer horen, vader. Wat u dan net tegen Mrs. les zei, dat is afschuwelijk. Molly, je weet toch redelijk een je niet als een klein kind... Ik heb het nog meer voor jullie dan voor mezelf gedaan. En begrijp je niet hoe moeilijk ik het de laatste jaren heb gehad? We waren gelukkig met elkaar. We hadden niemand anders nodig. Vader, wat is er? Wat is er moeilijk? Kinderen, ik hoop dat ik jullie kan overtuigen... dat ik niet anders kon handelen dan ik gedaan heb. Het ging zo niet langer. Er moest iemand komen die de leiding van ons gezin in handen nam... en jullie stiefmoeder is een lieve, intelligente vrouw. Onze stiefmoeder? Ja. Veertien dagen geleden ben ik in Nice met Mrs. Price getrouwd. En ik verwacht dat jullie vriendelijk en voorkomend tegen haar zult zijn. Molly schijnt het me hoogst kwalijk te nemen dat ik hertrouwd ben... maar waarom ze dat doet is me niet duidelijk. Jij, Hal, en jij, Kitty... laten jullie je niet door haar overdreven sentimentaliteit beïnvloeden. Molly kan mij niet beïnvloeden. Maar ik betwijfel of ik tegen een stiefmoeder voorkomend kan zijn. Dat kan ik ook niet! Lieve hemel, wat een thuiskomst! Als ik maar in Nice gebleven... Mm. Nu we in Doen even terug zijn om Callahan... ...vraag ik me af of mijn vader hier ooit vandaan is gegaan. Daar zou ik me maar niet in verdiepen, Hel. Hoofdzaak is dat jij terug bent. Het is net of de tien jaar dat we in Londen gewoond hebben... ...er nooit geweest zijn. En de herinnering aan die vrouw... ...waarmee mijn vader zes jaar geleden getrouwd is... ...lijkt me een boze droom. Wat zonde dat klon meer zo verwaarloosd is. Het huis is totaal vervallen... Tja, dat gaat zo als de eigenaar wegtrekt en er geen notitie van neemt. En tien jaar is een hele tijd. Hoe oud ben jij nu, Hel? Over drie maanden word ik meerderjarig. Ah. En wat ga je doen als je van Oxford komt? Niets. Ja, dat wil zeggen, ik zal zien dat ik een prettig leven krijg. En ik ga schilderijen maken voor mijn vrienden. Hm. Jij hebt te veel geld tot je beschikking gehad en te weinig leiding. Maar dat komt wel terecht als je later hier komt... Is het niet huil? Natuurlijk. Je weet dat ik vroeger de beste vriend van je vader ben geweest. Dit huis heb ik van je vader cadeau gekregen... kort nadat ik me hier in Doenheven als dominee had gevestigd. In die tijd was je vader overgelukkig met je lieve moeder... en hij werkte hard. Iedere dag ging je naar de kopermijn... en dankzij je moeder heeft hij heel veel goeds voor de mijnwerkers gedaan. Als jij later eigenaar van de mijn wordt... moet je doorgaan op de weg die je vader verlaten heeft. Dat zal ik zeker doen. Ik hoop het te beleven. In ieder geval kunnen Kitty en jij hier nu een prettige vakantie doorbrengen. Je zuster Molly leeft hier in de zevende hemel met haar man. Aardige kerel, hè, die Robert O'Brien, vind je niet? Zeker, zeker. Ik mag hem heel graag. De vrouw van vader beweerde wel dat Molly alleen maar met O'Brien getrouwd is... omdat ze dan weer naar Ierland terug kon gaan... Maar dat is een leugen. Je hoeft Molly en Robert maar aan te zien... om te weten hoe dol die twee op elkaar zijn. Denk jij nooit eens aan trouwen? <laughs> Waarom zou ik? Ik heb nog alle tijd. En ik heb nog niet één meisje naar mijn zin ontmoet. Uh -huh. Vertel eens, hoe gaat het eigenlijk op Klammeer? Is het niet verbazend behelpen? Maar wat zou dat? Molly en Robert hebben de kamers... met behulp van een paar werkvrouwen bewoonbaar gemaakt. En voor die ene maand dat we er wonen... redden we ons wel. Of met kerstmis geven we een diner. We inviteren u en uw vrouw, uh, Jenny natuurlijk ja. en de flowers van Andriff. Nou ja, wie maar trek heeft in een kalkoen is welkom. Hoorde ik daarover kalkoen praten? Ja, vrouw. Hal geeft een kerstdiner en dan worden wij ook genodigd. En jij ook, Jenny? Oh, ik kom graag. Ik ben dol op kalkoen. Prachtig. Hal, weet je wat jij eens doen moest... Jij moest Ginny eens een beetje gaan helpen met karma Dat doe ik Zeg Ginny, mm -hmm. ga jij dan daarna met me mee naar Klonmeer of uh, heb je daar geen zin in? Oh, Dat heb ik wel En dan zie ik Molly weer eens en Kitty En die kleine schat van Lisette Over een maand, als ik weer naar Oxford ga Nemen Molly en Robert Lisette bij zich in huis in Swanby ja? En Kitty gaat dan logeren bij de Flowers in André oh. Jammer dat jullie gezin uit elkaar gaat En het had allemaal zo anders kunnen wezen als je vader destijds naar mijn man geluisterd had. Toen je moeder gestorven was, word je met alle geweld weg van Klanmeer. Vader spreekt nooit meer over die tijd. En als ik het wel eens over ons oude huis heb... maakt die vrouw van vader daar altijd de een of andere schampere opmerking over. Je moet niet aan haar denken, beste Hel. Ah, wel, nee. In je vakantie moet je alle nare dingen vergeten. Hm, vooruit, Hel. We gaan tarnen. Dat doen we, Jenny. <laughs> Zeg Ginny, ja? weet jij nog, toen we kinderen waren... dat ik je toen eens dus omgekiept heb, toen je op de kruiwagen zat... <laughs> toen ja. dat je toen zo huilde? Ja, natuurlijk, weet ik dat nog. Dat was echt lelijk van jou. Nou, maar... Ja, maar hij heeft gezegd dat hij er spijt van had. En hij heeft je afgezoend. Ja, hè? en nou ben jij te oud om nog afgezoend te worden. Natuurlijk, <laughs> veel te oud. Kom, Mr. Broderick, aan het werk, alsjeblieft. Tot uw dienst, Miss Callahan. U hebt maar te bevelen. <laughs> Wat is er van uw dienst, Mr. Bodrick. Heeft mijn vader je ook gezegd of hij lang zou wegblijven of niet? Uw vader is uitgegaan met Mrs. Bodrick zonder iets tegen mij te zeggen. Zo. Wanneer ben jij hier in dienst gekomen? Een goede week geleden, Mr. Bodrick. Mm. En bevalt de betrekking je? Uw vader is heel aardig tegen me. Oh, juist. Maar mijn voorganger scheen het met uw stiefmoeder niet best doof weg te kunnen. Hoe is het mogelijk? Daarom nam hij ontslag. En uh, kun jij beter met mijn stiefmoeder opschieten? Nu ik haar een week geobserveerd heb, geloof ik niet dat ze de gelegenheid zal krijgen... om een cadeau aan te bieden wegens 25 jaar getrouwe dienst. <lacht> nee, toch? Oh, dan hoor ik uw vader thuiskomen. U excuseert. Ik ga eerst naar boven, Halmeer. Oké. Okay. Dag, wel. Spijt me dat ik niet thuis was toen je kwam. Ik had je pas later verwacht... Maak je het goed en heb je een prettige vakantie gehad op Klonmeer? Zeker, vader. Maakt u het ook goed? Dank je. Uitstekend. Hoe lang blijf je? Ik ga morgen terug naar Oxford. Zo. Vertel eens, hoe maakt mijn oude vriend Dominic Callaghan het... en zijn vrouw en een dochter Ginny? Heel goed. Ik uh, moest u de groeten overbrengen. Dank je. Heb je nog iets bijzonders gehoord over de mijn? Ben je nog op het kantoor geweest? Oh, een paar keer. Het schijnt dat het met de exploitatie niet meer zoveel vlot was in vroeger jaren... nu de prijs van het koper zo gedaald is. Zo is het, Hal. De gouden tijd van Hungry Hill is voorbij. In Cornwall zijn al verschillende kopermijnen gesloten... en ik denk er hard over om de mijn te verkopen voor het te laat is. Zit u de toekomst zo donker in? Ja, ik heb informaties ingewonnen en ik zal zorgen dat ik er bij tijd uitspring. Zou dat nu nog mogelijk zijn? Oh, er zijn altijd wel speculanten die zo'n exploitatie willen overnemen. Al was het alleen maar voor de tin... Zit er dan tin in Hungry Hill? Er zijn onlangs verscheidene brede tinlagen ontdekt onder de koperlagen. En tin is op het ogenblik nog vrij rendabel. Ah. Oh, uh, u moest ook de groeten hebben van Molly, Kitty en Lisette. Zo, amuseren ze zich? Ze genieten gewoon. We hebben een heerlijke tijd gehad. Klonmeer is erg verwaarloosd. Maar we voelden ons er toch echt thuis. Molly is nu met... Robert terug naar Solvay en ze hebben Lisette meegenomen. Kitty logeert bij de Flowers op Amriff Castle. Hmm. Ze schijnen niet erg naar mij te verlangen. Naar u wel, vrouw. Oh, ik begrijp wat je denkt haal. Je bedoelt dat ze niet verlangen naar mijn vrouw. Zo zal het wel zijn. Is het kon meer zo verwaarloosd? De stallen zijn totaal vervallen. En u zou er goed aan doen als u het huis grondig liet restaureren... voor het een ruïne wordt. Ik heb een ander plan met Klonmier. Wat dan, vader? Hij kan het alleen uitvoeren als jij het me niet belet. Ik wou meer verkopen. Maar je grootvader heeft uitdrukkelijk in zijn testament bepaald... dat het kasteel alleen dan verkocht mocht worden als de wettige erfgenaam daarin toestemt. Ik wil je daar graag een flinke som voor geven. Het spijt me voor uw vader. Maar ik zal nooit toestaan dat Meer verkocht wordt. U begrijpt niet wat ons oude huis voor Molly en Kitty en mij betekent. Hoe is zoiets mogelijk? Jullie hebben dat niet meer gewoond sinds jullie kinderen waren. Mijn vrouw zegt altijd dat het belachelijk is om er een kasteel op na te houden... waar we nooit komen en dat alleen maar handenvol geld kost... aan salarissen, belasting en andere dingen. En ze heeft volkomen gelijk. Is dat het advies van uw aanbeden, Adeline? Ik verbied je op die toon over mijn vrouw te spreken. Je stiefmoeder is een intelligente vrouw die oog heeft voor de werkelijkheid. Wat heb ik aan Klonmeer? Ik ben er geen tien jaar geweest. Dat was uw eigen verkiezing. Maar toen moeder nog leefde, toen hield u toch van ons huis. Vader, u houdt er nog van. Maar u durft er niet naartoe te gaan omdat u bang bent. Bang? Waarvoor? U bent bang dat u haar uzelf terug zou vinden, zoals u vroeger was. U wilt Klonmeer verkopen, omdat u bang bent aan uw gelukkige tijd met moeder herinnerd te worden. Je praat onzin, je hebt te veel gedronken. Maar twee whiskies, Dat is blijkbaar genoeg om je kop op hol te brengen. Toen je de vorige keer met vakantie was, heb ik al geconstateerd dat jij meer drinkt dan goed voor je is. En als ik dat doe, wat is daarvan de oorzaak? Dat ik steeds duidelijker zie hoe die vrouw u van ons heeft afgehaald. U geeft niets meer om ons. Uw kinderen laten u koud. En nu probeert dat mens u over te halen om meer weg te doen. Maar ik dank God dat ik dat kan beletten. Wat is dat voor geschreeuw? Zeg hal! ben jij thuis gekomen om kabaal te schoppen? Schaam jij je niet voor het personeel? Het personeel kan me niet schelen. Niets kan me schelen. U hebt u vergist als dus u denkt dat ik zal toestaan dat meer verkocht wordt. Ga naar je kamer. Morgen als je je roes hebt uitgeslapen zullen we verstandiger zijn. Kijk eens hoe zijn handen beven. Henry, ben je niet trots op je zoon? Hij kan dus niet meer op zijn benen staan. Nou, zie eens, Henry, hoe hij werkelijk is. En als je nog niet overtuigd bent... kijk dan eens naar deze kwitanties hier... die uit Oxford gekomen zijn toen hij weg was. Alsjeblieft. Dit is een rekening van 50 pond voor whisky, wijn en liqueuren. En hier, Hel, is een aanmaning van je bank... ...dat je je te goed met 200 pond hebt overschreden. Ho, ho, hoe durf ik mijn brieven open te maken? Ach, doe niet zo theatraal, jongen. Omdat je dezelfde voorletters hebt als je vader... ...dacht ik dat die brieven voor hem bestemd waren. En hier heb ik nog een biadou voor je uit Doenheven. Geschreven met een keukenmeidenpootje door een zekere Jenny. Och, ellendig mens! Ach, oh, oh. Vervloekte, dronken gek! Hoe durf je mijn vrouw te slaan? Je moest je doodschamen. Een vrouw slaan is wel het laagste wat een man kan doen. Vraag er ogenblikkelijk om vergiffenis. is. Nee. Harry, mijn lipbloed. Wel. Jij biedt je excuses aan en je zegt dat je spijt hebt. Of je verlaat mijn huis en dan voor altijd. Ik ga. En voor altijd. Ik stoor toch niet, Jenny? Oh, wel nee, vader. Lees je nog weer eens de brieven van Hel over? Vindt u de dwaas van me? Wel nee, kindje. Bewijst hoeveel je van Hel hebt gehalen. Of liever, hoeveel je nog van hem houdt. Dat zal ik blijven doen, zolang als ik leef, vader. Dat begin ik ook te geloven. Ik denk niet dat jij ooit nog van een andere man kunt gaan houden. Nee, nooit. Dat weet ik zeker... Dat voel ik als ik zijn brieven weer lees. Hier. Dit is de eerste die hij me schreef uit Londen tien jaar geleden toen hij naar Amerika ging. Na die twist met zijn vader en zijn stiefmoeder, weet u wel. Mm -hmm. Hij was toen vol goede moed. Want hij schreef. Ik weet dat jij vertrouwen me hebt, Ginny. Ik zal in Amerika mijn weg wel vinden. Zonder de hulp van mijn vader. En als ik terugkom, zal hij trots op me zijn. Tien jaar geleden was hij nog zo optimistisch mijn jongen. Ja. Maar dit schreef hij in zijn laatste brief. Drie jaar geleden. Als altijd is het me weer tegengelopen. Als farmer ben ik mislukt... en op die bank in Winnipeg kon ik het niet uithouden. En nu ben ik gaan schilderen. Wat ik altijd heb willen doen. Sommige mensen zeggen wel dat ik talent heb... maar ik heb tot nu toe maar twee schilderijen kunnen verkopen... en ik heb nu al maanden niets kunnen uitvoeren omdat ik ziek geweest ben. Mijn gezondheid heeft een lelijke knauw gekregen en ik heb geen moed meer... Want door alle tegenslagen ben ik me gaan voelen als een mislukkeling. Hm, ik denk nog dikwijls terug in de tijd toen ik twintig was en jij zestien en ik verliefd op je werd. Denk maar aan me zoals ik toen was, Ginny. Want je zou me nu niet veel zaaks meer vinden. Wat is het toch vreemd dat hij na deze brief nooit meer iets van zich heeft laten horen. Maar vader, misschien leeft hij wel niet meer. Ik heb immers al mijn brieven teruggekregen omdat ze onbestelbaar waren. Oh, daarom hoeft Hel nog niet gestorven te zijn. <laughs> maar kom, Jenny, je moet je op je verjaardag niet al te veel verdiepen in wat voorbij is. Je moeder en ik zijn er toch ook nog, is het niet? Ja, natuurlijk. En we hebben me weer schandelijk verwend. <laughs> maar ik, ik weet niet hoe het komt. Ik moet vandaag voortdurend aan Hel denken. Als ik een man was, ging ik naar Canada om hem te zoeken als hij nog leeft, dan zou ik hem zeker vinden. Als onze lieve heer het wil, zul je misschien later nog wel terugzien, Ginny. Maar Ginny, wat is dat nou? Tranen? Mag je nou huilen op je verjaardag? Let u er maar niet op, moeder. Het is alweer over. Wat ga je vanmiddag doen? Ga je naar Kitty op Castle? Nee, vader. Ik ga liever een wandeling maken. Als moeder me tenminste niet nodig heeft. Ik moet jam maken, maar dat kan ik wel alleen. Nou, dan ga ik maar, hè. Om een uur of vijf ben ik wel terug. Tot straks dan, Jenny. Dag, kindje. En niet te veel piekeren, hoor. Nee. Hoor. Zeg, Tom. Waarom heeft Jenny gehuild? Weer om hel, Broderick. Zoals was zijn oude brief aan het overlezen. Het heeft er weer helemaal van streek gemaakt. Kon ze helemaal vergeten. Hm? Het zal nog jaren duren voor ze dat kan. Als het ooit kan. Henry Broderick is van alles de schuld. Hoe kon hij ooit zo ezelachtig zijn om zich te laten inpalmen door die Mrs. Price, dat harteloze loeder? Tom, schaam je je niet? Mag jij als dominee zo'n uitdrukking bezigen? <hijst> je moest eens weten wat voor uitdrukkingen ik wel zou willen bezigen over dat mens. En Henry heeft het ook bij me afgedaan. Die zit maar in Londen en laat zich geen sikkepit maar aan de kinderen gelegen liggen, alleen terwille van zijn vrouw bij wie die onder de plak zit. Ja, het is droevig gelopen met de Brodericks. En het had allemaal zo mooi kunnen zijn als Catherine was blijven leven. Als ik nog bedenk hoe wanhopig Henry was toen Catherine stierf... wat kunnen mensen toch veranderen? Daar komt Ginny aan. Ga jij maar naar binnen, Tom. Dat is goed, ja. Bereid er voorzichtig voor, Harriet. Laat dat maar aan mij over. Zo, kindje. Ben je daar weer? Dag, moeder. Heb je... Heb je een mooie wandeling gemaakt? Ja, ik heb langs het strand gewandeld en toen ben ik helemaal doorgelopen tot Ookmond. Oh, ja, juist, ja. Zeg, Ginny... Hmm? Er is iemand op bezoek gekomen. Oh ja? Wie dan? Het is iemand die je heel goed kent. Het is een grote verrassing en je moet niet schrikken. Wie is het dan toch? Dat zal je dadelijk zien. Ik heb je expres opgewacht buiten aan de deur om je voor te bereiden. Maar ik zeg je nog eens... hou je flink, Jenny, want je zult ogen opzetten. En merkwaardig dat hij precies op je verjaardag is gekomen... Het is hel, toch niet? Ga maar mee naar binnen. Ik kon zelf mijn ogen niet geloven. En ik begrijp wat het voor jou moet zijn. Dag, Chilly. Hel? Oh, hel, ben je daar eindelijk? Chilly. Ginny. Ginny. Oh God. God heeft gewild dat hij terugkwam. En hij is gekomen. Ik ben oud geworden, hè? Nee. Ik heb in Amerika niks bereikt, ik oh. ben straatarm. Maar je vader heeft me gezegd dat ik hier kan blijven als ik dat wil. En ik wil niks liever. Uh, als jij het ook wilt. Mijn jongen, als je eens wist hoe ik... als je wilt dat je blijft. Ze zal je nooit meer laten gaan. En wij ook niet, hè vader? Nee, Hel. Nu ben je hier en nu blijf je hier. Voorgoed, beste jongen. Want Jenny en jij, jullie beiden, zijn door onze lieve heer voor elkaar bestemd. <laughs> Waarom zou ik het niet doen? In Canada heb ik geleerd om alles te doen. Ik ben niet meer de rijke verwende Hel Broderick van Klondmeer... want we wonen net als de schoenmaker aan de overkant in een armzalig huisje... dat je goede vader voor ons gemobileerd heeft. En we moeten rondkomen van het vorstelijk salaris van drie pond per week... dat ik verdien als klerk op het kantoor van de koopromein... die me later duizenden ponden zal opbrengen. Ik <laughs> moet er eigenlijk om lachen. Ik vind het toch kranig van je dat je dat baantje hebt aangenomen. Ik moest wel, Jenny. We moeten toch eten? En ik vertik het om op kosten van jouw vader te leven. Zeg, zijn die mijnwerkers nou wat minder vijandig, derie? Oh, Dat wil ik niet beweren. Ze wantrouwen me. Daar zit in de kneep. Ah ja? Ze denken dat ik die betrekking als klerk heb aangenomen om hun te bespioneren. Ze blijven in mij de opvolger van mijn vader zien en hun toekomstig directeur. Hm. En ze kunnen zich eenvoudig niet indenken dat ik doodgewoon mijn brood moet verdienen omdat ik geen penny van mijn vader krijg, met wie ik al vijftien jaar kwaad ben. Ja, maar het kan me niet schelen wat ze denken, als ze het jou maar niet lastig maken. Oh, dat doen ze niet. Ze negeren me eenvoudig. Oh. En nu we dan krijg ik een steek onder water. Die, die, die Jim Donovan, die is daar sterk in. Hm? Ik kan het maar niet verkroppen dat Klonmeer, Hungry Hill en Doon Island... ...200 jaar geleden van de Donovan zijn geweest. Mm. Gisteren nog hoorde ik het tegen, tegen een andere mijnwerker zeggen... ...de grootvader van de grootvader van mijn grootvader... ...heeft op Klonmeer gewoond en hij had duizend man in dienst... ...en de koning van Frankrijk was zijn beste vriend. Nou hoort alles nog aan de Brodericks... maar er zal een tijd komen dat ik net zoveel hazen op Doen Island schiet... als ik zelf maar wil. Wat een vleegel. Oh, hij wou me uit mijn tent lokken. Maar ik heb hem geen kans gegeven. In Canada sloeg ik erop los als de een of ander iets zei dat me niet beviel. Maar dat kan ik hier niet doen. Ja, ik ben ook niet meer zo potig als toen. Nou, je moet gewoon wat aansterken, dan word je toch wel weer de oude. Hè? Nee, Jenny, Jenny, dat word ik nooit meer. Mijn gezondheid heeft in Amerika een lelijke knauw gekregen... Door al de beroerdigheden die ik heb meegemaakt. Ach, wat? Of is sterker ben je al niet geworden het ene jaar dat we getrouwd zijn? Dankzij hm? jou. Je bent veel te goed voor me. En ik vraag me wel eens af hoe je kunt houden van zo'n mislukkeling als ik ben. Dat ben jij niet, hè? Nou, neem me niet kwalijk. Als farmer ben ik mislukt. Als bankbediende in Winnipeg. In allerlei andere baantjes. En als kunstschilder heb ik het ook tot niets gebracht. Ik vind dat jij prachtige schilderijen maakt. <laughs> Lieve kind, ik weet wel beter... Je vader heeft gelijk. Ik moet alleen maar schilderen voor liefhebberij. En Dat doe ik dan ook maar. Als jij geen talent had... dan zou Simon Flower dat schilderij niet van jou gekocht hebben... dat je van Hungry Hill hebt gemaakt. Dat deed hij, omdat hij mijn zuster Kitty getrouwd heeft. En ik vond het niet eens prettig. Het was niet anders dan liefdadigheid van een zwager. Dat is niet waar. Simon heeft tegen Kitty gezegd dat hij het heel mooi vond... en dat hij het graag wilde hebben. Nou, tenminste één die mijn werk waardeert. En ik dan? Jo, jij... Je bekijkt mijn werk met de ogen der liefde. Maar Jenny, het interesseert me allemaal niet meer. Als jij maar gelukkig bent. Dat ben ik. En jij moet niet toegeven aan je zwaarmoedige bui. Vergeef me die maar. Ik zal je later duizendvoudig belonen... voor wat jij nu voor me doet. Het is nogal de moeite waard. Dat ik het huishouden doe... het eten te koken en je sokken stopt... is toch niks bijzonders? Als we eenmaal op Klonmeer wonen... dan zul jij geen sokken meer stoppen. Dan krijg je minstens een half dozijn dienstboden... en dan verschijn ik iedere dag in smoking aan tafel... met een bloem in mijn knoopschat. Ik zie je liever zoals nu, in je overhemd smaard. Wacht maar, wacht maar. Dat zul je niet meer zeggen als het zover is. Het zal heerlijk zijn als het kasteel weer gerestaureerd is... en de stallen weer opgebouwd zijn... en ik er een renstal op na kan houden met de mooiste paarden. Zeg, jij moet leren rijden, Jenny. Dan krijg je een schimmel van me... En dan laat ik een zadel voor je maken van blauw fluweel met zilverbeslag. Dan zal de goede tijd voor ons aanbreken. De goede tijd voor ons aanbreken? Maar hebben we die dan nu al niet? Natuurlijk, ik ben heel tevreden. Maar ik fantaseerde alleen maar hoe we het in de toekomst zullen krijgen. Uh, well, hm. er is iets veel belangrijkers dan al die werelden waar jij over praat. Iets dat veel mooier is dan alle schatten op aarde. Zo. En dat zullen wij hier krijgen. Hier in ons armzalig huisje, zoals jij het noemt. Wat bedoel je? Wat ik bedoel? Ons kind. Ons? Maar Chili. Chili. Ja. Ja. Ons kind, zeg ja, je? Ja, jongen. Ons kind. Chili. Liefelijk, dat is... Dat is... Maar dan zal ik de gelukkigste vader van de wereld zijn. Ja, Hel, dat zul je zijn hier in ons armzalig huisje. Was het vijfde deel van de hoerspelserie De Koper Mijn, gebaseerd op de roman Hungry Hill van Daphne du Maurier. De rolverdeling Henry Broderick werd gespeeld door Paul van der Lek Adeline Price, Emmy Lopez-Dias Hel, Dolph de Vries Molly, Nelke Knechtmans Kitty, Wieteke van Dort, Tom Callahan, Frans Somers Harriet Callahan, Ans Koppen, Jenny, Maria de Booy en een bediende, Maarten Kaptein. Technische verzorging: Leon Dubois en Herman van der Lely. De regie had Dick van Putten.